Budget, hè? Waarom? Ik hoor dat je een uitgever hebt voor uw roman de zaak Wolters. Binnenkort zet je er een bv om. Ja, ja, laat maar. Waar gaat het eigenlijk over? Dat zult je wel lezen als dat is. Hé, hey. Sam. Hoi. Hey. Kun je niet een klein tipje van de sluier? Op? Nee, Rudy. Er gaat nog te veel veranderen. Eens je bij een uitgever zit, is dat corrigeren, schrappen, herbeginnen, nog eens herbeginnen, zweten. Is dat dan nog plezant? De kunst is lijden en mannen. Ja, genoeg gebabbeld, hè. We moeten tegen vanavond al die pv's van de zaak Verdonk klaar hebben. Ja, Van de. Romijn, het is uh, Veronique, Veronique Maas. Ah, ja, dag Veronique. Uh, heb je al gehoord van die kettingbotsing op de E429 vanmorgen? Ja, tuurlijk. Welle, het slachtoffer werd geïdentificeerd als Albert Schaasens. Schaasens, die inbreker. Die heb ik nog mee opgepakt in 94. Ik denk dat je best eens langskomt, Romijn, want dat was geen gewoon verkeersongeval. Goedemorgen. Ah, dag jongens. Goedemorgen. Zijn je nu nog niet klaar met het onderzoek van Schasus? Maar Romijn, alstublieft zeg. Het ongeval is nog geen twee uur geleden gebeurd. Ik moet nog beginnen. Pardon, Veronique. Aha. Maar goed, niet schrikken. Uh, het verband tussen de, zeg maar, verschillende onderdelen is enigszins zoek. Oh. oh, dat is nu een man te zien. Zijn vrouw heeft geluk of aan geluk. Ze werd 15 meter ver uit de wagen geslingerd, maar zij leeft nog. Veronique, waarom zijn wij hier? Er zat een lode kogeltje in zijn linkeroog uit een luchtkarabijn. Iemand heeft hem beschoten en dat is de oorzaak van het ongeval. Dus iemand heeft hem willen vermoorden? Wel, dan gaan jullie nu eens haar fijn onderzoeken terwijl ik het slachtoffer bekijk. Vanavond of morgen weet ik meer. Ook van toxicologisch lab. Oh ja, het kogeltje. Dat is voor u. Merci. Uh, ik bel de procureur. Dams, trommel de mensen op die de vaststellingen van het ongeval gedaan hebben... en regelde de afstappingen. En als de wrakken van de voertuig nog niet weg zijn, hou ze dan tegen. Rap. Oké. Okay. Sam, kijk jij eens of je al met de weduwe schaatsers kunt praten. Nu? Maar die vrouw die ligt waarschijnlijk nog op spoed. Ja, probeer het nu maar. Hè? Ja, ja. Voilà, dat is het voertuig van schaatsers. Een terreinwagen met open dak... Hij is uh, letterlijk onder de wielen van die camionier gereden. Hè. Volgens de chauffeur deed Schaassers volkomen normaal blak voor de botsing. Hij heeft niks abnormaals gezien, Hij heeft hem niet een en weer zien slingeren. Ofzo. En de anderen die er achteraan zijn tegengeknald hebben zeker niks gemerkt. Hè. En voor de rest uh, ja, uh, geen getuigen. Waarom is die autostrade in de twee richtingen afgesloten? Nou, wel, hier is de aanrijding gebeurd, maar het schot dat is afgevuurd vanaf de overkant van de autoweg. Hè. Dat is de rijrichting door Nick Halle. Is dat zeker? Maar tot bijna. Het zat in het oog van Schaas's, dus. Er is van daaruit geschoten. Uh, Mertens, de ballistische expert, heeft natuurlijk nog geen details. Hè, maar hij maakt zich sterk dat er daar, hè, vanuit dat struikgewas... ...binnen een rechthoek van 20 bij 30 meter geschoten is. En uh, enkele meter voordat de bandensporen van die camion beginnen... ...moet schaassers dat loodje in zijn ogen gekregen hebben. Huh? Juist, hè? Juist. Mertens heeft vanaf die plek een test gedaan met een laserkijker. En hij komt uit bij die strook struikgewas daar, hè? De struiken was gij de auto weg van dat uh, bruikliggende terrein daar. Hé, hey, ja, Romain, voordat je mijn neus afbijt, mevrouw Schaases kon niet praten. Ze hadden haar een sterke tranquilizer gegeven. Dommel, hè? Zij is voorlopig de enige die ons meer kan vertellen. Ja. Hoe lang moeten we nog wachten? We hebben hier ook nog wel wat sporen gevonden, Op De bomen en de struiken zijn opvallend veel stalen van eenzelfde soort textiel. Rood, donker, groen, een pluk je wol en wat bloed. En, en op die distels zijn waarschijnlijk vezels van jeansstof. Ik denk dat we het zover niet moeten zoeken. Hoezo? Dat lijkt me eerder een afrekening binnen het milieu. Schaasses was een gangster, een top-inbreker. We hebben hem in 1994 gepakt, nadat hij met zijn compagnon Louis Michiels in een superette was ingebroken. Hij heeft de eigenaar koelbloedig cool doodgeschoten. Hij kreeg levenslamp. Maar ik kwam na veertien jaar voorwaardelijk vrij. Dat was begin 2008, dat weet ik nog. En zijn maat Louis Michiels is ook al lang terug op vrije voeten. Sinds 1999, na vijf jaar. Misschien werken ze terug samen. Maar die moeten toch heel goed oppassen. Ze mogen geen contact hebben met elkaar. Of hun voorwaardelijke vrijstelling worden herroepen. Ja, en dan? Krapul blijft krapul, hè. Ik ga dat dossierschazies Michiels ook opnieuw opdiepen. Jullie organiseren hier een buurtonderzoek, hè. Doe rondvraag in die huizengroep Ginder. En begin met dat daar, dat ligt het dichtste bij. Dat is nog 300 meter om... Buurtonderzoek, Rudy. Goedendag, Jurie Tools. Jurie de plekken. Goedendag. Goedendag. Uh, Suske, dat zijn de mensen van de politie. Die onderzoeken het ongeval van deze morgens, want er is misschien geschoten. Heeft u vanmorgen om zeven uur iets verdachts gemerkt, meneer? Om zeven uur? Ja, nee, dan was ik al weg. Hè. Ik vertrek om half zeven en de bouw is het vroeg beginnen. Hè? Maar, maar u wist wel van het ongeval. Ik ben hier vlakbij aan het werk. Heel de stad sprak erover. zeg nog één vraagje. Heeft iemand van jullie uh, rode of donkergrijze kledingstukken? Mijn en overal is rood, hè, papa? Ja, en de mijne is grijs. Ja, dat zijn die trainingspakken waarmee dat ze met de quad rijden. Er zijn verschillende buren die net hetzelfde rode of grijze overal hebben. Of groen. Hm. Kunnen wij eventueel die kleding meenemen? We hebben in de struiken nogal veel vezels gevonden, onder andere rode en donkergrijze. Oh, die zijn van ons, hè? Ja, wij vlammen dikwijls tussen de takken, hè, Brammaken? Ja. Yeah. Ja, ik zal die overal zien pakken. Oké. Okay. En ik kan u een lijstje bezorgen van de buren die daar komen rijden. Dat is heel vriendelijk. Als ze allemaal zo behulpzaam zouden zijn. Uh, nog één vraagje, meneer Toels. Uh, heeft u soms een luchtkarabijn? Een luchtkarabijn? Nee, nee, nee. <laughs> nee, wapens komen hier niet binnen. Goed, uh, hoe ver staan we met de zaak schasens? Bijna opgelost, hoop ik. Ja, ver kunnen we nog niet staan, de directeur. Het is nog maar net klaar. Ballistiek bevestigt dat het om een luchtkarabijn punt 177 of 4,5 mm gaat. De schootsafstand was 25 meter en het was een vrij krachtig loodjesgeweer. Ja, dat moet wel als je op die afstand nog zo'n schade wilt aanrichten. En ze kennen nu ook de exacte plek van waaruit er is geschoten. En dat is de plaats waar we al die vezelstalen gevonden hebben. Onder andere van vader en zoon Toels. Hm. En uh, zijn dat mogelijke verdachten? Oh, ik denk dat we de familietools mogen uitsluiten. Ze werken heel goed mee. Ze gaven onmiddellijk toe dat die roze en donkergrijze vezels van hen zijn... omdat ze zo dikwijls in die struiken ravotten. De vader heeft een alibi, want hij was al op zijn werf. En de moeder en haar zoontje staan normaal pas om kwart na zeven op... maar nu werden ze wakker door dat ongeval. Eh, toch verder in de gaten houden. En de hele wijk uitkammen. Ondervraag alle bewoners. Ja. Zoek naar kleding die matcht met de vezelstalen. En we hebben het overpakken gebruikt bij het quadrijden en, uh... en... een wantra en een jeansbroek. Directeur, er is nog een andere belangrijke piste. Schaassers was een inbreker. Ik heb hem in 1994 mee opgepakt na een overval op een superette. Hij schoot de baas neer en kreeg levenslang. Begin 2008 kwam hij na 14 jaar voorwaardelijk vrij. Hij opereerde samen met uh, Louis Michiels. Die kreeg 15 jaar en kwam na 5 jaar voorwaardelijk vrij. En die runt nu een restaurant. Misschien weet hij iets meer. Oké. Okay. Uh, begin bij Michiels. Oké. Okay. Maar verwacht er niet te veel van. Schaassens en Michiels mogen elkaar tijdens hun probatie niet ontmoeten. Meneer. Meneer, één persoon alstublieft. Uh, Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Ik zou Louis Michiels willen spreken. Meneer Michiels is niet te spreken. Ah Ja. Dat zal dan toch vandaag niet zijn. Dankzij waar is het. Wie blijf ik, hè? Patrick Morgen, chef de rang. Luister even, vriend. Ik wil uw patroon zien, hè? Nu. Of moet ik u laten oppakken? Patrick. Zo wel. Va. Inspecteur van Deun. Het is lang geleden. Van binnen. Hoe is de inspecteur? Het is hoofdinspecteur tegenwoordig. Ah, pardon. Proficiat. Louis, heb jij nog contact gehad met uw vroegere maat, Albert Schaasens? Meneer Van Deun, ik ben toch niet gek? Gij weet zo goed als ik dat ik dan weer gevangenisstraf riskeer. En de Schaasens ook. Nee, nee, nee, nee, nee. Wij bestaan niet meer voor elkaar. Je hebt hier een, uh, een mooie zaak, hè? Hoe heb je dat gefinancierd? In feite zijn dat uw zaken niet, hè? Hoofdinspecteur. Zijt je toevallig niet opnieuw bezig? Uh, hoofdinspecteur. Directeur... Ik had net een gesprek met de raadsman van Louis Michiels. En die had het over insinuaties die absoluut niet kunnen. Insinuaties? Dat is belachelijk. Ik heb Michiels gewoon een paar vragen gesteld. Zijn raadsman overweegt een klacht tegen u. Oh, directeur, waar ook is, is vuur, hè? Uh, van Dun, wilt je geen sanctie? Ik ga gewoon eens met een boef babbelen en ik krijg het op mijn kop. Niet aantrekker om... Uh... En uh, Wits begaat de ene procedure fout naar de andere, negeert bevelen en hij wordt beloond. Hij mag naar een psycholoog, hè, voor wie jij een dagboek mag schrijven. Nee, dat zal jij veel beter kunnen dan schrijven. Rudy, als je het woord schrijven nog één keer uitspreekt, dan doe ik u iets aan, hè? Romain, bericht van het ziekenhuis, mevrouw Schaases kan met ons praten. Kom, Rudy. Ja. Sam, jij superviseert verder het buurtonderzoek naast de E429, hè? Oké. Okay. Ja, mevrouw Deun. Romain, het is Veronique. Ah ja, dokter Maas. De autopsie van Albert Schaases is afgelopen, maar eh, kunt je misschien zo snel mogelijk eens langskomen? Ik heb iets eigenaardigs ontdekt. Goed, de toxicoloog heeft niets bijzonders gevonden. Geen drugs, geen alcohol, die man leefde gezond, dat heb ik ook gemerkt. Zijn hart was in perfecte staat. Wat moeten we feitelijk weten? Uh, Schaases moet een week of drie geleden zwaar gevochten hebben. Hij heeft zeker twintig vuistslagen gekregen. Gelukkig was hij zeer fit, anders had hij het misschien niet overleefd. We zien wel dat er stond aan de knikker is. Alleen wie heeft het gedaan, hè? Want als we die vinden, hebben we de dus schutter ook. Dat geef ik u op een papiertje. Maar we moeten eerst naar die weduwe Schaasses. Bedankt, Veronique. Huh? Uh, Mevrouw Schaarsens. Ja, ja, ja, meneer Van Deun. Mevrouw. Ja, dag, meneer. Je hebt een zware beenbruk, zie ik. Ik ben mijn bij kwijt, meneer Van Deun. Als u liever hebt dat wij op een ander ogenblik oh, nee, komen dan... Nee, nee, nee, nee, inspecteur, nee, nee. Wat moet, dat moet. Mevrouw Schaarsens, ik weet dat het onwaarschijnlijk klinkt, maar... Uh... Heeft uw man na zijn vrijlating zijn ex-partner Louis Michiels opgezocht? Oh ja, natuurlijk. Om zijn deel te eisen van de grootste inbraak dat ze ooit gepleegd hebben. En wanneer was dat? Van begin 80 tot 94 hebben Albert en Louis Michiels wel 100 inbraken gepleegd. 100? Ja. En er werden er maar vijf bewezen. Ja. Dat we het veel geld opgebracht hebben. Oh, meneer ze waren zij kleine inbrekertjes. Hmm, Albert werkte niet. Het was crisis. Zij vond gewoon geen werk. En ja, luister, op een keer hebben ze een grote slag geslagen. Enkele dagen voordat ze gepakt werden na die inbraak in, in die superet. Waar was dat? In Halle? Oh, bij een juwelier in Luik. Ze hebben alles kunnen meepakken. En ze spraken af om alles te bewaren als spaarpot. Allee, mocht er één van hen iets overkomen, zeiden. En waar is die buit nu? Michiels zou ze een tijdje bij hem thuis houden, Totdat die inbraak in de superet goed geregeld was. En daarna zouden ze alles verbergen op een veilige plaats. Maar Albert, die had levenslang gekregen. En uh, dan moest Michiels mij via zijn connecties met mijn deel geven. Ik, ik had dat nodig, zeiden. Hij heeft alles voor zichzelf gehouden. Albert heeft dat onrecht nooit kunnen verkroppen. Och, meneer, ik heb hem maandenlang kunnen tegenhouden. Maar een maand geleden stond hij toch in zijn restaurant. En Michiels deed natuurlijk weer alsof hij van geen juwelen wist. Ze hebben hem buiten gesmeten. En heeft hij nog iets van Michiels gehoord? Drie weken geleden is hem op onze oprit aangevallen door een gast. Ik heb het gezien. Albert heeft gevochten voor zijn leven. Die gast is gaan lopen. Mevrouw Schaasjes, wat is er volgens u eergisteren gebeurd? Ik, ik weet het eigenlijk niet zo. goed. Uh, we reden met onze terreinwagen naar ons buitenhuis in Bierge. En dan werd alles donker. Ik weet niet wat er gebeurd is. Mevrouw Schaassers, uw man werd vanuit het struikgewas langs de autoweg beschoten met een luchtkarabijn. Huh? Hij kreeg een loodje in zijn linker oog. Oh, oh, oh. Daar zit die Louis met Gilles achter. Hè. Dat kan niet anders. Hoofdinspecteur Van Deun. Je hebt hier niks te zoeken. Michiels, dit is mijn collega inspecteur Dams. Dus Schaasus is u toch komen opzoeken. Wie zegt dat? Een betrouwbare bron. Schaasus kwam zijn deel opeisen van de juwelen... die je in 1994 in Luik hebt gestolen. Sje, wat wat haalt je dat? We hebben in Luik nooit ingebroken. Er zijn geen juwelen. En omdat Schaasus u bedreigde... hebt hem dinsdag met een loodjesgeweerde dood ingejaagd. gejaagd. Zeg, dat is niet waar. Na die inbraak op de superette in 1994... zijn je nog vier dagen op de vlucht geweest. Je hebt tijd genoeg gehad om die juwelen te verstoppen. Enfin. We gaan dat allemaal onderzoeken, hè, vriend. Want die zaak is nog net niet verjaard. Gehangt en man. Kom maar mee naar het bureau voor verhoor. Of enfin, nee, laat mij los. Oh, wat denk jullie. niet? Ik het die niet doen! Oh, oh, sorry, Rome. <lacht> ik had hem niet Ja, dan. ja. En ik... Ja. Laat maar hoe We kunnen hem moeilijk achterna springen. Hè. Maar zijn hem direct. Morgen! Ja? Zorg dat die klanten zo snel mogelijk weg zijn. We gaan hier de hele stad de krant doorzoeken. Hè. Directeur Michiel zit gegarandeerd achter die moord op Schasens. We moeten hem zo snel mogelijk vinden. Ja, maar is er al een tastbaar bewijs van zijn schuld? De huiszoeking heeft naar het schijn niet veel opgeleverd. Uh, nee. nee, we hebben niks interessants gevonden en zeker geen gestolen goederen. Ja, dan staan we niet echt sterk. Maar enfin, directeur, ik confronteer hem met het verhaal van Weduwe zijn en gaat lopen. Dat is zo goed als bekennen? Geef ons tenminste een observatieteam om het restaurant in de gaten te houden. En zeker die Patrick Morren, dat is een smeerlapje. Ja, euh, akkoord voor het observatieteam. Overdag. Snachts doen jullie het zelf. Ja, het nijpend personeelstekort is jullie bekend. Oh. Niet zagen, Rudy. Kom aan. Allee, kom maar, Rudy. Stapje in de wereld. Dat zal u ontspannen al dat blokken. Ik Ga ook mee. Jij moet mee, inspecteur de Koning. Dat heb je al iets gezien? Geduld is een schone deugd, Rudy. Ja, zeg. Het Dezelfde drie... Eh... Zeg, hou nu toch eens op met klagen, zeg. Toen jij het thuis ook? Ons oh, Martje had me s'nachts niet meer mijn slaap. Zeg. Oh, leugenaar. Daar komt iemand naar buiten. Morgen, hij pakt zijn auto. Volg hem, Sam. Ja. Yep. En niet te rap. Geef hem een voldoende voorsprong en doe veel lichten. Waar zitten wij hier? De Krabbelstraat. Hij rijdt richting het dorp. En wacht, pakt me een nachtkijker even. En nu richting Lot? Niet te dichtbij, Sam. Nee, nee, Roma. Stop, stop, stop, stop, stop. Stil aan de voet van de Ransberg. Hij stapt uit en loopt het veld in. Wat gaat hij doen? Kom, uitstappen. We volgen hem te voet. We kunnen heel stilletjes lopen, oké? Okay? Pak uw wapen maar. Ziet Gereeds, Rudy. die? Ja. Er is er een aan het graven. Dat dus Michiel is Michiels schat en Morin is nu bij hem. Ze proberen iets uit mijn kuil te eisen. Een grote kist. Maar ze weegt de zwaar, het lukt niet. Ze proberen het nog eens. Kom, we gaan ze aanhouden. Sam, jij houdt ze goed onder schot, hè? Ja, ja. Politie, laat op uw buik gaan liggen. Houden op rug, op uw buik, Michiel. Morin, Legora. Oké, oké, oké. Tijdens de grond okay, okay, okay. okay. en hey, Morin! zeg je ja! Morgen blijf staan of ik schiet! Sam, Sam, niet doen, niet doen, laat hem lopen. Die pakken we later wel. Meneer hier is veel interessanter. Hé, Michiels? Ik denk dat ik wel weet wat er in die kist zit. Voor de zoveelste keer, ik heb de schaarses niet beschoten. Kom aan, zeg! Zie je me nu al staan om zeven uur morgens langs de autostraten met een kermisgeweer. En ik vraag u voor de zoveelste keer. ...waar je om zeven uur morgens dan wel waard. Voor de zoveelste keer heb ik u dat ook gezegd. Thuis in mijn restaurant. Kan ah. niemand dat bevestigen? Patrick Warren, die logeert bij mij. Ja, die is voortvluchtig. Zolang we hem niet hebben, heb jij dus geen alibi, hè? Trouwens, ik geloof u niet. Waarom moest jij gaan lopen toen ik u vertelde dat Albert Schaassens neergeschoten was? Ik wilde weg naar het buitenland. En daarom ben ik die juwelen gaan opgraven. Maar ja, ontkent dus niet dat je die juwelen in 1994 gestolen hebt. Dat kan ik niet ontkennen, nee. Maar ik heb de schaasjes niet vermoord. Ja, we zullen zien. Maar je blijft in ieder geval aangehouden voor die inbraak. En daarvoor vliegt ge sowieso weer in de bak, hè. Van Deun, kom eens. Dat beuzakskind in de gaten, Rudy. Rudy? Ja. Alles kunnen volgen, directeur? Ja. Het klopt dat we zijn aanhouding kunnen verlengen op grond van die juwelen, diefstal. Maar wat die vermeende moord betreft hebben we absoluut geen benen om op te staan. We hebben geen enkel bewijs. Ja, dan zullen we dat bewijs moeten vinden, hè. Ja, hij is het, hè? Hij had het best denkbare motief. Romain, dokter Maas vraagt of je direct naar het ziekenhuis kunt komen. Ze wacht daar op u. Is er iets? Bram Toels is verongelukt. Blijf? Oh, Een manneke met zijn crossmachientje? Ja. Oh, Zegt dat nu waar is, hè? Ja, hij is naar het schijnt zwaar gevallen thuis bij het voetballen, maar de, de spoedarts vond dat er iets niet klopte. Hij heeft Veronique erover aangesproken. Dat is verschrikkelijk nieuws. Ja, dat is, uh, dat is verschrikkelijk. Ik heb de al gezien, samen met de spoedarts. En wat scheelt er aan? Wel, de doodsoorzaak is wellicht wel die zware val. Maar voor hij viel, heeft hij een harde klap in het gezicht gekregen van een zwaar voorwerp. Een rond voorwerp. Een stalen staaf of zo. Het lijkt wel alsof hij geslagen is en daardoor gevallen. Merci, Veronique. Mevrouw, onze oprechte deelneming. Dank u. Wij moeten nu helaas een paar vragen stellen over de omstandigheden waarin Bram is overleden. Olé, mannen, moet dat nu? Nee, dat kan ik niet. Nee, ik zal het wel vertellen, zus. We waren op de binnenkoer aan het voetballen. En Bram liep naar de goal en ik achter hem aan. En hij is over zijn een bal gestruikeld. En hij is met zijn hoofd op een boorsteen gevallen Ons Bramke. Er is nog iets, meneer Toels. Nee, er is niks meer. Het is zoals ik het verteld heb. Zo is het gebeurd. Nee, niet helemaal. De wetsdokter heeft vastgesteld dat Bram eerst een harde slag met een staafvormig voorwerp in zijn gezicht gekregen heeft. Maar dat, dat kan niet. Ik was erbij. Meneer Toels, wij keren straks terug met een huiszoekingsbevel. En intussen laat ik iemand van slachtofferhulp komen om uw gezelschap te houden. Je gaat hier niks vinden. Hè? Maar kun je... We zijn ons kind kwijt, hè? We hebben prijzen, Rudy. Een beige trui en een jeans, verstopt in die berg Santa. Oh, ik had nog gehoopt dat we niks zullen vinden. Ligt er iets in die waterput? Daar ligt iets in, ja. Uh, wacht, ik ga even liggen dan. Dan kan ik misschien... Dan kan ik het misschien zo pakken. Ah shit, kan er net niet bij. Gas op mijn benen zit er om mij. Dan kan ik me wat dieper laten zakken. Wat zijn je van plan, jong? Ja, bijna. Ik Pas toch een beetje hè, Rudy. Ja, te beet. Trek me maar op. Ja, alsof oh. dat zo gemakkelijk gaat. Ja. Ja, van boven. Godverdomme, dat is een loodjes gebeuren. We moeten die mensen aanhouden, hè. Meneer en mevrouw Toels, mag ik u vragen om mee te komen naar het bureau voor verhoor? Ik heb het gedaan. Suske, alsjeblieft, hè. ik heb die mensen zijn vier, vier in zijn oog geschoten met de luchtkarabijn. Wat zegt u? Vorige maandag kwam mijn man thuis met een luchtkarabijn. Hij nam mij mee naar de tuin om, om dat geweer eens te proberen en los de twee schoten. En Hij stak nog zo'n derde loodje in de loop en hij wou nog eens schieten, maar ik zei hem dat hij ermee moest ophouden om de kleine niet te wekken. En Juri verstopte het geweer in de dressing in de hal tot dinsdag namiddag. Of, dat was de bedoeling. Maar waarom heeft die karabijn eerder gezien? Ja, ja hij had ons afgeluisterd van op de trap. Dat vertelde hij mij later. Een dinsdagmorgens om half zeven vertrok Juri naar zijn werk. En geen vijf minuten later hoorde ik Bram zijn Kwad starten en wegrijden. En ik ben hem achterna gelopen. Bram! Bram! Bram! Nu met dat gebeuren, Mama, je hebt onmiddellijk dat gebeurigd. Mama, het doet me schrikken. Geweers. Mama, ik ben toch gewoon naar de telescoop met autos aan het kijken. Hier, zeg ik. Bram, Bram, je mocht hierover nooit, nooit, nooit aan iemand iets vertellen. Zolang dat je leeft, had je dat verstaan. Ja, maar... Kom, we zijn hier weg. Jij op je kwad Rap. Wij waren van plan om alles in de doofpoot te stoppen. Anders waren we geruineerd. En dan zag ik Bram een paar dagen later opeens spelen met dat geweer. Ja, hij had het gevonden. en Ik, ik was razend. Ik zat op achter hem aan. Hij rende weg. En hij had de loop van het geweer naar beneden geklapt om het te laden. Ik snap het. En... Als de loop van een luchtkarabijn neergeklapt is en je haalt per ongeluk de trekker over, dan vliegt hij met een geweldige kracht terug naar hem oog. Dus ja, heeft... Bram heeft al lopend de loop in zijn gezicht gekregen en daardoor is hij gevallen. Het, het was een ongeluk. Inspecteur, wij hebben... We hebben dat niet gewild. Onrechtvaardig, hè? Zo'n smerlap als Michiels die komt over een paar jaar weer vrij, maar deze mensen hier hun heel leven is verwoest. De knop omdraaien, Rudy. Anders gaat eraan kapot. Knop omdraaien na zo'n om drama. Hoe doe je dat? Een pintje? Ik krijg nu niet één pin binnen. Drink er dan een stuk of vier, hè? Dat zal ons goed doen. Ah, je weet het.